Ik lees het liefst over liefde, Zoals bij Alven aan de Rijn, Stond daar een student te wenen, zouter er kon de zee niet zijn, Dan het donker stromend water In de bleke manenschijn. Waarom zou hij verder leven, Als zij toch niet om hem gaf, Dan maar liever meegedreven naar een allereiselijkst graf, En omdat hij jong en sterk was, heeft het nog veel tijd gekost. Voor hij ver naar Hazerswoude uit zijn lijden was verlost